Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Nederland wil duidelijk van de busramp in Zwitserland in 2012. Toen verongelukte een bus met 22 kinderen en zes volwassenen uit Nederland en België. De chauffeur zou mogelijk onder invloed van antidepressiva de bus hebben laten crashen. De Zwitserse autoriteiten weigeren een bloedmonster van de chauffeur te geven en daarom onderzoekt het kabinet juridische stappen. In Cairo hebben archeologen een enorm beeld gevonden uit de Egyptische oudheid. Het gaat waarschijnlijk om een 3000 jaar oud beeld van farao Ramses II. Archeologen hebben tot nu toe een hoofd en een torso opgegraven. Die stukken werden gevonden op de plek waar vroeger de heilige stad Heliopolis lag. De vinders denken dat het Ramses II is omdat hij de tempel bouwde waar het beeld werd ontdekt. De krijgsmacht staat er veel slechter voor dan de regering doet voorkomen. Dat vindt de adviesraad voor internationale vraagstukken. Volgens de raad is de veiligheidssituatie de afgelopen jaren sterk verslechterd... door dreigingen uit Rusland, het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Er wordt niet meer bezuinigd, maar het geld dat erbij is gekomen... is volgens de adviesraad lang niet genoeg. De klassieke variant van de frisdrank Sprite verdwijnt uit de winkels. Vanaf maandag is alleen nog de suikervrije versie te koop, meldt het FD. Nu wordt die nog verkocht onder de naam Sprite Zero, maar die toevoeging verdwijnt van de etiketten. Reden is dat Nederlanders steeds minder frisdrank met suiker kopen. Volgens het FD is Nederland het eerste land ter wereld waar moederbedrijf Coca-Cola die stap zet. Als het hier een succes wordt, volgen waarschijnlijk meer landen. Het weer nog, vandaag blijft het vrijwel overal droog, de zon schijnt zo nu en dan en bij weinig wind wordt het maximaal 10 tot 12 graden. Ook morgen droog en af en toe zon, later op de dag mogelijk wat regen, de zondag meer bewolking, maar wel weer overwegend droog bij zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad staat het nog goed vast op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Dus de Geldermals en Knooppunt Empel, 15 kilometer door een kapotte vrachtwagen. Twee rijstroken zijn dicht. De vertraging is meer dan een uur. Verkeer van Utrecht naar het zuiden kan het beste omrijden via de A27 en de A59. Dan kom je langs Gorkum en Maalwijk. Tot zover de verkeers. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Niet? Ja, daar ben ik. Goedemorgen, luisteraars. Watertoren Sport met tegenover me Henny Rukert. Henny, goedemorgen. Goedemorgen, Roon. Voor een uh, helaas te vroeg overleden verslaggever zie je er nog steeds zeer patent uit. <laughs> Alive and kicking, hè? Alive and kicking. Ja, ja, ja. Ja, Dat is echt erg. Jazeker. Jos is er weer. Ja, Jos is en dan gaan we het absoluut hebben over het gebeuren bij Haarlem-Kennemerland. Weer een uh, bijna Sudden Dead geval. Dat Sudden Dead blijft gewoon de aandacht vragen. Ja. En teruggekomen, nadat hij vorige week hier al uh, de show stal, uh, Ajan Gargili. Want we hebben het hele trainingsgebeuren nog niet kunnen uitwerken, Ajan. Dat begreep ik. Ja, ja nou dat begreep je, dat zei je zelf. Ik ja. heb niet kwijtgekeurd wat ik kwijt wilde. Nou, dan mag je vandaag bijna twee uur volkletsen zo so. hey, En Henny, uh, uh, we vergeten even dat jouw hond is er ook is natuurlijk. Ja, de onze de studiodog, de de jij Die zich uh, geregeld laat horen als er mensen binnenkomen. Ja, hij uh, is lid geworden van WAF ook, hè? En je ja. hoort hem al. Maar je hoort hem ja. al. Onze technicus met uh, de moderatie in zijn stem en de prachtige opmerkingen in het Nederlands. Ja. Soms een beetje te veel, maar... Ja, nou ja, dan moet je maar een beetje net is die hond een beetje in de lijn houden. <laughs> goed. U hoort het wel. Ik zou dan eerst erop. Ik ook. heb hem op zijn nek gelegd, de lijn. Uh, wat, wat, wat, wat wel ongelooflijk fijn is, jongens. Ik liep vanmorgen de hond uit, onze studiohond. En de zon schijnt. Ja, heerlijk. En, he. en weet je wat het allerbelangrijkste is? Die zon heeft alweer warmte. Ja, begint weer te komen. Dus je voelt de, het, hè? He? Ja, de vitamine ja. D stroomt je lichaam weer. Ja, zeker weten. Nee, heerlijk, heerlijk, heerlijk. We genieten nou, er allemaal enorm van. Cheryl, die draait vandaag weer onze muziek. Ik ben heel benieuwd wat hij heeft. Uh, nou, daar zult u geen spijt van krijgen. No regrets. Uh.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 Week. Ja, ik zei het al, u zult er een spijt van krijgen. No regrets was dat van de Walker Brothers. We gaan weer snel naar onze presentatoren. Ja, want we hebben de eerste telefoon alweer binnen. Ik heb alleen geen flauw idee wie er aan de telefoon is. Goedemorgen. Goedemorgen, Amy. Ah, hey, André, André, ja, want ik belde jou en toen kreeg ik je antwoordapparaat. En toen belde jij gelijk terug, dat is fijn. Want het ja, is feest dat... vandaag in, uh, in Veendam op de lange leeftijd. Ja, ze is nog niet wakker, maar mijn dochter is twintig geworden. Nou, geweldig. Dat, dat is toch een heel bezit, ja, ik hoor. dat staat te wachten, ja. Van <laughs> harte gefeliciteerd. Dankjewel. En we hebben natuurlijk barstens veel te vertellen over het wielrennen, hè? Nou, er is nogal wat aan de hand, zeg. Nou, nou, de... nou. Tireno, -Nice. De Tireno, Parijs-Nice. De E3-prijs komt eraan, Milan-Sanremo... En uh, we krijgen natuurlijk heel veel smulwerk in de komende dagen te zien. Want vandaag is er al een uh, klimmersetappe ja. in uh, Parijs-Nice. Ja. En uh, daardoor gaan de, de wereldtoppers natuurlijk uh, in de strijd in. Ik denk dat uh, Richie Poort hier heeft wel iets te laten zien. En Contador wil natuurlijk ook zijn, uh, zijn achterstand uh, goed maken. Hè. En Na een aantal sprintersetappes is het nu uh, de bergen in. Dus de sprinters in de bus... Ik, laten we even beginnen met Parijs nice als je het goed vindt, André. Ja. Die dubbelslag van Alain Philippe met zijn tijdrit. Wat een ja. ongelofelijke gebeurtenis is dat? Ja, het is ook een geweldige coureur, natuurlijk, al ja. jarenlang, hè? En die, uh, onder, de, onder de vleugels van Lefebvre heeft hij zich prima ontwikkeld. Ja. Het, uh, ja, het is natuurlijk vreemd. We hebben natuurlijk wel een, uh, een uh, uitstekend talent op dit moment in uh, Pinault en Bardet. Maar ja, Bardet moest de koers al uit in uh, Parijs-Nice. Ja. Maar Pinault die zit in uh, de Tireno en die verwacht ik wel morgen in de koningsetap. Op, op de Campo Forogna. Dat is een... ...ongelooflijk steile klim ...in ja, de Tireno en in Frankrijk... ja, daar kennen we het parcours eigenlijk wel... ...het verschrikkelijke altijd is... ...in Parijs niet, dat het altijd koud is... Ja. ...het is heel gek... ...want ze rijden door het midden van Frankrijk heen... ...door het dal ...en daar is het altijd koud en regen... ...dus de renners prefereren inmiddels de Tireno... ...en uh, denk er goed om... ...dat uh, Bouke Mollema, die staat klaar... ...die heeft al gewonnen van het jaar... ...en natuurlijk jouw grote vriend... Uh, Robert Geesink... Die, uh, die is nu weer kopman geworden... van Lotto, omdat zijn... Uh, Jurgen van den Broeke is uitgevallen. Ja, en hij gaat weer ouderwets voor het klassement rijden. Ja... En ik zit te genieten uh, elke week van de topcompetitie die door Flavio Paschino prachtig wordt vastgelegd in, in televisierijpe beelden. Alleen, uh, alleen online te volgen en ik geloof dat het ook op RTL vertoond wordt. Maar daarmee wordt dus het echelon iets lager dan de topprops ook aan de wereld uh, kont gedaan. Ik vond de sprint gisteren heel erg mooi met Dylan. Ja, ja hij, die gasten die, die hebben gewoon ietsje meer snelheid op dit moment. Het is net wat je kiest. Ja. Als hij uh, ietsje eerder kiest om naar rechts te gaan of naar links te gaan in dit geval, dan wint hij wel. Het scheelt een halve meter, dus uh, het zit eraan te komen. Ja, van Grijpel winnen. Ja, misschien vind je gewoon Bilaan Zaremo. Ja, dat zou leuk zijn. Zo. Van Grijpel winnen is natuurlijk ook wel heel erg leuk, hè? Want het blijft gewoon... Jawel. Hij nou, is ook een toffe gozer en uh, in het peloton gerespecteerd. En uh, mag hij op zijn 36e nog een keertje winnen in Parijs-Nice? Dat is geweldig. Um, We gaan naar de dus Tireno. Die... Ja. Want wat dus daar de... begon in die ploegentijdrit met Dumoulin en Bauke Mollema, dat was een dik verlies. Dat was teleurstellend. Ja, nou, kan gebeuren. Die anderen zijn natuurlijk nog specialistischer. Ja. En eigenlijk reed uh, bijvoorbeeld Sunweb voor het eerst in deze samenstelling. Terwijl Trek dat al eerder heeft gedaan en ook speciaal renners heeft aangenomen... om die ploegentijd weer goed te kunnen rijden. Ja, um, ja Quintana komt er nog aan in uh, de Tireno. Ja. Morgen in de Koningsrit waarschijnlijk. Nou, ik verwacht Bouken van voren uh -huh. en uh, Dumoulin moet je nooit uitvlakken. Die is goed, hè? Ja, die, nou, die liet het gisteren al weer even zien. En hij zei zelf al... van joh, ga ik een kilometer eerder... rijken zo langs? Ja. Hij zegt, ik, ik had uh, het vertrouwen in mijn hoofd niet... maar in de benen wel. Jereen Thomas wint die, uh, die rit. Ja. Zijn ploeg is enorm in opspraak. Wil je daar iets over zeggen? Um, ja, nou die ploeg is natuurlijk al vaker in opspraak. Maar het opspraak heeft altijd te maken met prestatieverhogende middelen. Want ze vinden het vreemd dat ze zo hard kunnen fietsen. Maar vergeet niet, dat waar ze... Als je ander garen in de shirts... Als dat een honderdste seconde ook kan leveren... wordt er ander garen gebruikt. Zo perfect en precies zijn ze met die sport bezig op dit moment. Hmm. En uh, inderdaad, ge geoorloofd tot het streepje... Hmm. Hè, het, uh, zelfs nu zijn ze aan het onderzoeken in Amerika of uh, koffie wel mag. Ja, ja. En nou en Jan Jansen heeft de poel gewonnen op, uh, op espresso's. Hè? Ja, ik, ik, ik neem af en toe een ijzertablet, mag het alsjeblieft. <lacht> <lacht> ja. Maar de Britten zijn niet Rooms dan de paus, schrijft de telegraaf. Niemand is romsel dan de paus. Schrijft de telegraaf Raymond Kerkhoffs, die publiceert trouwens tegenwoordig op Waf, hè? Ja. En uh, omdat er in de telegraaf veel minder lezers zijn dan op Waf, dus dat uh, hij heeft eigenlijk voor zijn geld gekozen. Maar hij is wel een goede journalist. Werk. Als multitasker is tenminste gerespecteerd, want die man die filmt, die schrijft, ja. Ja. die die uh, die fotografeert, uh, die is op reis met zijn tasje op zijn nek en die maakt fantastische reportages. Ik heb er grote respect voor. Ik ook. Tom Dumoulin werd schitterend tweede. Bouke werd achttiende. En in het algemeen klassement, want daar praten we niet te veel over... staat toch van Avermaat weer één. Ja, nou, dat zal tot morgen duren. Want die wordt onderaan de klim gelost. Er is natuurlijk geen klim. Net als Sagan, die kan dat natuurlijk nooit winnen. Dat Avermaat vorig jaar de Tireno won. Dat kwam omdat er een bergrit uitviel... vanwege de ernstige sneeuw een jaar geleden. Wat ik even wil noemen is een uh, nieuw initiatief... een Nederlands initiatief. Eh, misschien heb je ooit gehoord van de grote Borde bordeaux wedstrijden. Misschien was je er wel een keertje bij. bij ja. 600 kilometer achter een Derny. Ja. En uh, vroeger had je Parijs-Brest-Parijs. Parijs. Uh -huh. Dat was 1200 kilometer op een fiets. En nu heeft er iemand het initiatief gehad hier in Drenthe... om de Titi Drenthe 500 te gaan doen... waarbij fietsers in groepen van 2 tot 5 of alleen mogen kiezen om 500 kilometer door Drenthe te rijden... op een parcours van 50 kilometer. Uh, dat parcours is grotendeels gelijk aan de TT in Assen. En... Uh... Het gaat gebeuren op 12 en 13 augustus. En uh, binnen 24 uur moeten 500 gehaald worden. En zoals wij weten is onze sport inmiddels uh, rijk aan sportieve fietsers. Hè. Die zijn uh, trouwens ver in de meerderheid ten opzichte van de wielrenners echt. Die een mm -hmm. licentie hebben. En het is een fantastische uitdaging. Ik probeer het een beetje de wereld te vertellen via WAF en op andere manieren. Mm -hmm. Maar dat, ik vind het een aardig initiatief hoor. Ja, 500 kilometer. en meedoen? <laughs> ik ga niet eens kijken, <laughs> dan word ik al moe van. Nee, ik word vaker gevraagd om naar de koers te komen, maar ik vind het veel leuker om het zo multitasking via de media te volgen en eigenlijk een beetje bij te zijn. Ja, want we zeggen het nog maar een keer op Waf, jij slaagt er inderdaad aan in, om iedere wedstrijd die waar ook de wereld wordt gereden in beeld op je zij te zetten, het is nu gelukt om in Ghana de vrouwenploeg die probeert uh, het wielrennen te propageren uh, om uh, materialen daar naartoe te krijgen. Ja. He, er zijn overal overbodige shirts en overbodige fietsen enzovoort. Ja. En de mensen zijn zo aardig, ik heb het via WAF aangekondigd. Er is een mevrouw daar die probeert het fietsen te propageren. Nou, En dat uh, lukt. De mensen helpen, en graag, mm -hmm. uh, bij dit soort projecten. Het Qualimay-project in Togo is geslaagd. Ze krijgen allemaal gebruikte fietsen en die kant op. Zelfs jeugdfietsen, helptjes die kant op. En die kunnen ook gaan fietsen. Nou, de hele wereld is aan het fietsen. En je weet het, Henny, in deze turbulente tijden, fietsen verbroedert. Ja, dat is zo. Het is een geweldige ja. sport. En ja. jij doet het fantastisch. Dank je wel. Dankjewel nog wel. een, een hele dag. fijne verjaardag met je dochter. Twintig, ja, wat een ja, mooie leeftijd, joh. Twintig jaar. Ze gaat in het derde jaar uh, IRIO-studie op de Rijksuniversiteit in Groningen. Ze gaat volgend jaar stage lopen in Zuid-Amerika... verschillende ambassades en verder studeren. Ze, had, ze is geslaagd voor haar Spaans. Ze spreekt inmiddels vloeiend Spaans. Wow. Uh, naast Roemeens, Frans, Duits, Engels, Nederlands natuurlijk. En uh, laat zo'n meid maar schuiven. Twintig jaar. geweldig Heel mooi. En ik mis wel de taart hier nu, uh, André. Ja, nou ja. Ik zal je symbolisch een taart sturen. Oké. Okay. Zoals ik het <laughs> vaker symbolisch doe. De zesde. Daar gaat het toch om, Charles, of niet? Ja, zeker, zeker. Uh, hoe heet je lieve dochter, uh, André? Jeannette Maria. Oh, ik dacht Helene. Jeannette en oma Maria. <laughs> Oké. Okay, ja. nou, we doen net als ze Helene heet. <laughs> Nou ja, zij heeft niet zoveel belangstelling voor de media. Zij is bezig met studeren en ze doet het zo goed. Gefeliciteerd, man. Dankjewel. Fijne dag. Fijne dag. Fijne dag. noir son blanc. que c'est C'est troublant Je noirerais bien si pour ans. Mais j'en prendrais pour 110 ans St-Blanc Avouw baignoire que c'est troublant Oh oh c'est troublant Fantastische muziek, Julian Cler met Hélène. Uh, we hebben als gast vandaag Ayan, Gargili, Gar <laughs> En Ayan is natuurlijk voetbaltrainer. En we gaan het straks met hem hebben over de opleiding met de KNVB. Maar we hebben eerst nieuws, Ayan. Ja, ik lees net dat Fulena uh, drie wedstrijden geschost is. Dan zullen de Ajax-supporters heel blij zijn. Ja, dat nou. denk ik ook wel. ze ja, uh, net als Zlatan, hè? die heeft er ook uh, drie, ook o, drie aan zijn broek Voor hetzelfde vergrijpen. Was het nou of zo. Is dat nou drie wedstrijden waard? Ik, nou ja, van wie? Van Filena? Van Slaat dan wel, ja. Slaat dan heel absoluut. Duidelijk. Maar dat heeft hij ook bekend. Een, een maakt naar achteren, ja, ja precies. Maar Filena. Ja, ik denk dat Ajax. Uh, als Filena speelt, veel, veel mooi, beter is van Ajax. Omdat hij toch altijd die drukte inloopt. Dat is zo. Ja. Dus ik, uh, met, weet je, we doen nu alsof Filena heel, echt heel onmisbaar, schakel is. Ik vind hem helemaal niet onmisbaar. Maar... Ik denk dat LMA die... Uh, uh, een schorsing had moeten hebben. Dat het voor Ajax wat beter was hè. Dat was beter. Maar dat ja, zal dan nou inkomen met ja. Kuit. En maar, bij, uh... maar het is te zwaar hè? voor dit... Uh, Ik ja, vergrijp, voor dit wedstrijden. Ja. Dat, best, dat zog zog is toch nergens Dat is belachelijk. Ze ja. we willen weer, zich weer laten gelden. Dat, dat laten is uh, ja, de KVB. Ja. ja, nou ja, daar komen we nog op terug. Ik wil heel even naar iets heel anders, mannen. Want um, Haarlem was vroeger de honkbalstad. Zeker. En daar is niet zoveel meer van over, Jos. Hoe zit dat? Want, waarom gaat het met Kinnheim helemaal niet goed? Ja, je zei kom maar op je weet Ja, alles ik, <laughs> ik was bij Geef deze man, het maakt niet uit ah, Ik heb, um, ik heb uh, wel uh, gelezen dat uh, men toch wel van alles weer probeert om die Honkbalweek weer uh, de allure te geven die het ooit heeft gehad maar waar ja. dat nou aan precies aan ontbreekt uh, waardoor dat niet het geval is, dat is mij nog even niet bekend ja, nou, Ik weet dat heeft de wethouder, geval, wethouder er heel druk ja. mee bezig is ja. om te kijken of er mogelijkheden zijn Maar Rijn Snoek is er heel, heel druk mee bezig en die zegt ook uh, dat hij al jaren problemen heeft met het Hongwal. Uh, dit fantastische sport, die hoort helemaal bij Haarlem... maar die zit ook in de, in de genen. En een quote die hij heeft gegeven is... Uh, Kinnem heeft het lastig, andere verenigingen ook. Er komt te weinig publiek en er is te weinig sponsoring... waardoor verenigingen het moeilijk hebben... Dus uh, ja, hoe dat, hoe dat verder gaat, ik, ik weet het niet, maar het lijkt mij toch wel zinvol om te proberen die Hongbalweek weer de allure te geven die het ooit heeft gehad. Want het is ja, natuurlijk een hartstikke leuke sport. Jullie hebben het nu over twee dingen, de honkbalweek en Kinheim, maar dat zijn twee verschillende dingen. Want absoluut, een paar weken ja. geleden hadden we de ex-voorzitter hier, ja. Bart Bruin, ja. um, maar dat ging echt over Kinheim. En ja, uh, uh, die clubs hebben het heel erg moeilijk, uh, dat, dat, dat loopt gewoon niet, maar die honkbalweek. Uh, is het natuurlijk een heel ander ding geweest. Hè? Dat, dat, uh, uh, uh, ik vind het doodzonde dat dat niet meer is. Absoluut. Maar Absoluut. dat heeft ook weer alles te maken met publieke belangstelling. Het leeft niet meer, maar zo leeft dat met alles. In Haarlem qua sport lijkt het. Maar de wethouder heeft wel nou. een, een, een, toch weer een groep aan het werk gezet... om terug te halen, die, die week. En daar profiteert dan Kinheim ook weer van. Nee, uiteraard. uiteraard. Maar het blijft, het blijft maar, zo. Sorry. Nee, nee, maar goed, ik, ik bedoel... Kijk naar überhaupt het effect van uh, honkbal in Nederland. Als je ziet hoe het Nederlands team momenteel presteert uh, hè, op het WK. Ja. ja, die doen dat uitzonderlijk goed. Die gaan ook voor niets anders dan de wereldtitel. Hè. Die oh, hebben... Ja, uitzonderlijk goed. Ze hebben wel van Israël verloren. Hè? Oh, nou, dat is dan de laatste. Ik had Taiwan nog uh, hier voor me. Ja. Maar ze hebben dus van Korea en Taiwan gewonnen. Ja, en... en dat is knap. En dat is knap. Maar die derde wedstrijd ging alweer nergens meer over. Hè. Dus dan nou, uh, denk oh, je ook. zeg dan... je nou? Maar het is dus de, de, de World Baseball Classic die uh -huh. hier gespeeld wordt. Het, het probleem is, nu ze van Israël verloren hebben, moeten ze tegen ja hoor, Japan. Maar dat, dat, dat, dat, volgens mij vinden ze dat alleen maar, willen ze dat alleen maar ook graag. 52.000 toeschouwers gaan naar die wedstrijd. Tokio-Dome. En ja, dan is Japan natuurlijk favoriet. Nee, ja, uiteraard. Maar dan lig je eruit. Ja, nou ja. Het is ook bal. Ik bedoel, die gasten, als je ze soms ziet, dan denk je ook van... Uh, dan zitten ze in zo'n duk hout, hangen ze een beetje onderuit. En dan... Uh, maar ja, dat, uh, uh, uh, zij vinden zichzelf op dit moment het allerbeste team ter wereld. Nou, dat zijn ze ook. En, en uh, ze brengen heel wat daar uh, naar voren. Dus ja, weet je, het zou zomaar kunnen dat het wel lukte natuurlijk. Want op Europees niveau zijn ze al jaren onverslaanbaar. Ja, weet je wat het leuke is van deze sport? Dat nou. betekent dat de zomer weer begint. Ja, dat sowieso. Ja. Maar wat ik even nog erbij wil halen is dus dat het effect van wat zo'n Nederlands team presteert... geen invloed heeft op uh, hoe het zit uh, regionaal en lokaal. Nee, nee, dat nee. is het gekke. Als we dat schaatsen zien, dan, uh, dan, dan gaan al die kinderen... als je een beetje winter hebt... staan ze plotseling allemaal op de schaats... Uh, ja. uh, <lacht> in een nee. na te doen... <lacht> ja. En, en, en tennis, weet je, het is... Maar, maar het heeft ook met de tv te maken. Hè? Dat hongbal komt verdraaid weinig op televisie. Ja. Dat vind ik jammer, want het is echt genieten hoor, als je voor die tv zit. Ja, het, is wel een, het is best een trage sport, hè? Jawel, maar het is wel mooi om te zien. Ja, maar als ze op een gegeven moment helemaal bezig zijn, is het eigenlijk best heel leuk nee, om naar nee, te als kijken. Je, het is, ja. Als je die gassen ziet rennen, denk je, het verdraait, het gaat echt ergens om. Ja, als je het volgt is het ja. leuk, maar het is traag, hè? Ja. ja En ja. dat is natuurlijk als, als tv-sport lastig. Ik bedoel, wat las ik nu weer? Ze willen de Davis Cup gaan aanpassen. In plaats van vijf sets naar drie sets ja. bij de mannen. Dat vind ik belachelijk. Maar en waarom? Om het spel sneller te maken. Ja, het, Niet ja. meer drie dagen, maar ja. twee dagen. Ja. weet je het, Alles gebeurt tegenwoordig. En dat merk je zo vaak bij al die sporten. Het moet allemaal naar de tv toe. Het moet snel. Ja. Het ja. Moet, en dat, ja, dat dat, eh, wat het hongbal betreft is dat natuurlijk een... een trage sport. Ik denk dat je daar gelijk in heb je. Ja. Dat zou best kunnen, ja. dat dat de reden wordt. Charles, onze technicus ja. van vandaag. Ja, uh, ik brand van verlangen. Doet Quincy ook. En dat is de keuze van onze gast. Nou, en dus. uh, dat is aan Jan Kagili En die heeft heerlijke muziek, kan ik je meedelen. En die andere nummers wil ik ook allemaal van hem horen. Is, komt helemaal goed. Wat zei je. zomeravond.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 was uh, Quincy met verlangen. Even een, uh, een berichtje voor onze luisteraars. Daar hebben ze recht op, want wij zijn spoor, uh, zo sportief... om dat ook eventjes in Watertorensport te melden. Aankomend weekend, de uh, 10e maart. Uh, vanavond om 10 uur gaat de zeeweg aan beide kanten dicht, luisteraars. Dus u kunt er niet van die weg gebruik maken. Dat eventjes ter informatie als service bij Watertorensport. En die Watertorensport die wordt behoorlijk beluisterd... want we hebben alweer de eerste reacties binnen. Zo is er een uh, Ricardo die zegt... Heb je die hond nog wel, Henny? De studiohond Sasha. <laughs> ja, ja is die is er hoor, inderdaad. Ja. Maar ze gedraagt zich vandaag. Ze is, uh, ze is stil. Ze ligt onder mijn stoel, uh, uh, Ricardo. En wat jij. Dat, opschrijf... dacht je, hoor, maar dat, eh? is, dat dacht je maar dat is ze echt niet. Oh, daar, daar. Ja, ja oké. Okay. Ja, ja, nee. nee, nee, nee. En, en uh, dankjewel, zegt Kagili, uh, meneer Kargili, Ajaan Kagili, dat jij zijn muziek leuk vindt, Ricardo. Want dat vonden wij ook. We hadden het net over het vernieuwen van de sport... die overal sneller moet omdat dan de televisie in aanmerking komt... en dat het altijd niet goed is. Dat is ook zo. Hè? Ja. Het mooiste voorbeeld is momenteel in de gang in Barcelona... het testen van die Formule-1-wagens. Ja. Wat is daar gebeurd? Bredere banden, ja. dit, dat. Ja, van alles. Uh, meer, om het weer sneller te maken, om weer meer grip te hebben... om weer meer uh, actie te... Het is in elke sport. Hier heb ik nog een mooi voorbeeld. Hè. Uh, Nike... Uh, wil uh, het record op de marathon onder de twee uur krijgen. Dat gaat ook gebeuren. En wat gaan ze doen? Ze hebben speciale schoenen. Ja. Ze gaan het op het circuit van Monza doen. Het ja. ligt hoog, veel zuurstof. Het is vlak. Uh, ze hebben een speciaal rondje op dat circuit uitgezet. En dan hebben ze drie uh, uh, uh, bekende lopers uitgenodigd. En, die gaan. En, en wat gaat er gebeuren? Dan rijdt er een auto voor. En ja. die heeft de tijd, de hele tijd. Die auto is geprogrammeerd. Dus die een soort op, haas, hè? Op snelheid, dus een als een soort haas, haas zeg ja. maar. Hè, en die rijdt daarvoor. En ze krijgen eten en drinken aangereikt op een brommetje... zodat ze niet hoeven in te houden. Ja, precies. Dus het, zo gaan ze proberen, want het is nu twee uur en twee minuten nog. Nou, maar ze gaan er echt onder. Om onder die twee uur te komen. Het gaat dus allemaal om sneller, sneller, sneller. Ja. En wij gaan het hebben over voetbal, om half elf in de Watertorensport. Want het is tijd voor Martijn Prinsen. Maar Martijn, we gaan niet gelijk met jou programma beginnen. We gaan het even hebben over die geweldige KNVB. Zoals je weet zijn er tien belofte teams die... Uh, goedemorgen trouwens Martijn. Ja, goedemorgen. goedemorgen. Hey Martijn. Er zijn tien belofte teams van uh, BVO's die volgend jaar ook mee willen doen in de tweede en derde divisie. Nou, dan krijg je natuurlijk het grote probleem dat er teams uit moeten daarom wil de KNVB toch wel dit plan doorzetten. Maar hoe zet je het plan door bij amateurs? Dan moet je ze tegevoed komen. Dus de licentieeisen ten aanzien van contractspelers... worden nu bijgesteld. Daar krijg je natuurlijk weer van de andere clubs... die wel voldoen aan alle eisen... klachten dat het alleen maar groter wordt met een aantal clubs. En amateurs moet je, moet je kunnen blijven. En je hebt je statuten staan dat je amateur bent. Dus daar gaan ze ook eisen op uitspreken. Meesten vinden echter bl dat de belofte teams... Competitievervalsing zijn. Nou, dat is mijn eerste vraag aan Jan, onze gast van vandaag. Jan, wat vind jij? Vind jij het ook competitievervalsing met die belofte? Team? Uh, nou, een beetje wel, maar aan de andere kant ook weer niet. Nou, dat is een beetje een cliché, uh, denk ik. Uh, maar wat ik vind, als er zoveel belofte teams zijn die nu opeens wel willen gaan uh, in een competitie, willen gaan voetballen. Want heel veel uh, belofte teams die zijn er uitgegaan uiteindelijk, een uh, paar jaar geleden. En nu, ja, dan maak je een eigen competitie voor hun. Want ik ja, dan vind... Dan heb je voor 14 ploegen. Ik, ik begrijp het hele gezeur niet. Maar die eigen competitie was er toch, jongens? Ja. ja, maar die is er dus nee. uit, ja. omdat het te ja, veel precies. geld kostte. Ja, nou, en nee, nu... omdat er niemand kwam kijken. Ook, ook kwam, dat, he? maar dat is nu toch nog steeds. Ik bedoel, Vitesse speelde vorige week tegen HFC... Nee. Dat waren alleen maar HFC-supporters die er altijd zijn. Dus ook niet extra mensen nee, nee. die komen. Dat en... ben ik daar een je eens. Alleen als je Jong uh, Vitesse speelt op Papendal tegen Jong AZ... dan is er helemaal niemand. Nee. En nu staat er tenminste nog 400 Precies. man nee. bij die amateurclubs. Dus ik begrijp wel dat, dat idee daarachter. Dat daar, dan Spelen ze in ieder geval voor een klein beetje publiek. Martijn, wat vind jij ervan? Ik uh, vind het, uh, het idee... Van die jonge elftallen vind ik helemaal niet zo slecht. Alleen, er moeten gewoon regels aan, aan uh, gesteld worden. Ja. Uh, afgelopen weekend vloor uh, uh, AFC van uh, uh, Jong AZ... door een doelpunt van Dankovic. 3 miljoen? Dan, ja, Praat over. Dat bedoel ik. Die, ja. die heeft een, een, een, een, een hoger salaris... dan de begroting van uh, HFC en AFC tezamen. Ja. ja, en nog zes amateurclubs. Dat zijn ja. dingen die kunnen niet. Nee. Nou, en nu, nu die KNVB wil dus gewoon zijn eigen plannen doorvoeren. Wat zeggen ze nu? Uh, Oké, okay, clubs, neem maar minder contractspelers. Neem maar, uh, de spelers maar in dienst voor minder uren. Nou, Hercules en AFC, die zullen nooit akkoord gaan. Terwijl GVVV Spakenburg en IJsselmeervogels het omgekeerde zijn. Het, het blijft één grote ellende. Ja, dat, uh, blijft, dat uh, blijft het zeker. Uh, dit is weer een, een gevalletje van... Uh... Uh, we, geven een, uh, uh, we willen iets, dan geven we iets heel kleins, geven we terug, maar dan kunnen we het andere doordrukken. Nou, en Hoe vaak is dat de afgelopen anderhalf jaar niet al gebeurd, het blijft een puinhoop. De KNVB wil maximaal vier belofte teams per pool. Als er nu een, een, een belofte team promoveert, betekent dat automatisch dat het laagste belofte team gaat degraderen. Over competitievervalsing gesproken. Als de vier belofte teams 1, 2, 3 en 4 eindigen in de competitie is de club die vierde wordt in de, in de competitie dat jaar, die gaat eruit. De tweede divisie heb je ja. het dan over. Ja, de en orde. de derde divisie. Ja. Dat is toch belachelijk. Ja, okay. ja, ja, ja. ja, ja. Oké. Okay. Nee, ja, dat is absurd. Absurd. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Waarom, ik, ik begrijp niet waarom er nog steeds niet uh, gerechtelijk geageerd wordt... tegen deze, al deze fratsen. Hoe komt dat? Waarom... waarom de clubs zijn het er allemaal niet mee eens. Maar je hoort daar toch uh, te weinig van. Die, die mevrouw Olvers die, die, die staat hier ook uh, recht, lijnrecht tegenover. En, en er gebeurt niets. Hè? Nee, maar de afspraak was dat, omdat vorig jaar weigerde die belofte teams om mee te doen. Hè, dat dan de nieuwe regels zou zijn. Als er dan een belofte team toch weer wilde meedoen op deze manier. Moesten ze dus in de laagste klasse, dus in de vijfde klasse, beginnen. Die uh, afspraak laat de KNVB nu gewoon vallen. Hè. Is toch idioot, of niet? Ja. Ja, dat is zeker een idioot. Uh, wat, wat Ron trouwens net zegt, dat klopt yeah. niet helemaal. We clubs Wat? Um, de clubs uh, waar, waar gewoon heel veel geld zit. Dus dan heb ik het uh, voornamelijk over de bollesteek. Yeah. Uh, die hoor je nu niet meer. Um, die, uh, die, uh, uh, ja goed, die zijn met, met uh, de meeste uh, plannen zijn die akkoord. En, uh, ja, de, de, de Tweede Divisie hè, die hebben ook zo'n, zo uh, hoe noem je dat? Uh, die zijn ook een groep samen hè, vertegenwoordigd. Maar dat bestaat helemaal niet uh, uit één grote groep. Nee, het zijn allemaal eilandjes daarbinnen. En ja, er wordt gewoon geen, geen vuist gemaakt. Nee, ja. nee maar dat is, dat is precies wat ik bedoel. He, we, we, we krijgen alle, de clubs krijgen allerlei uh, regels aan hun broek. Uh, zijn daar fel op tegen. We, we hebben het allemaal meegemaakt. We krijgen zelfs... Uh, Punten in mindering he, uh, uh, kan. Het is nog steeds niet gebeurd, nee, geloof ik. het zal ook niet gebeuren. Nee, nee, maar, maar zeker niet. Daar gaan we weer. Uh, uh, he, de de KVB roept wel weer, maar uiteindelijk ja. wordt het weer niet uitgevoerd. Want het ja. wordt allemaal weer anders. En dan zijn de clubs die wel voldoen aan alle eisen, zijn weer boos. Zijn we, ja, precies. Ja, ja, ja, dus ja. Ik, ik, ik vind het erg... Uh, Weet je dat het, dat het eigenlijk heel makkelijk is om van het gezeik af te komen, Ron? Nou. Weet je wat je moet doen? <laughs> nou. Je moet of de mogelijkheid geven voor een aantal spelers... onder contract voor minimaal een aantal uren. Dat is één. Of je bent een professionele organisatie. Bijvoorbeeld, ik noem HFC even, Ayaan... waar de jeugd uh, getraind wordt door trainers met certificaten... stafdiplomas heeft, een ge ge gezonde selectieopbouw... aandacht voor jeugdspelers, aandacht voor het tweede team. Ja? En dan heb je dus een amateurclub die kiest... of je bent een koopclub of je bent een opleidingsclub... Eén van die twee, dat mag je van tevoren bekendmaken. En dan ben je van al het gezeik af. Maar nee, niet, dat is toch eigenlijk gewoon een stap te ver? Waarom? Um, we hebben in Nederland hebben we het profvoetbal en we hebben het amateurvoetbal. Ja. En op het moment dat clubs nu zelf al moeten gaan zeggen van we zijn dit of we zijn dat, dan is het hele amateurvoetbal toch niks meer waard? Um, ja. ja. Eigenlijk wel. Ja, Martijn. Ik vind het een leuke discussie, maar... KfB gaat gewoon door waar ze mee bezig zijn. Dus met niks doen. <laughs> en, uh, en eigenlijk moet, moet iedereen gewoon vrij gaan laten worden. Of je nou dit of dat hebt. Uh, kijk, ik vind wel dat je een, een, een fatsoenlijke... als je tweede divisie speelt... een fatsoenlijke tribune moet hebben... goede accommodatie moet hebben. En dan zit je ook met geld. Dus we hebben het nu alleen maar over uh, spelers... en over uh, contracten. Volgens mij is... Een, een goede tribune ook heel belangrijk. Of uh, een goede kleedkamer. Een uh, goede kantine. Uh, clubhuis. Nou, ja, licht, dat, op, dat. Nee, de faciliteit, bedoel je. Ja, ja. Ja. Ik, ik had uh, vorige week uh, in, uh, bij de Veldert een, een, uh, een KVB-avond. En uh, dat is uh, trainingslicht. Ik nou, zag gewoon echt niks. Je, je, en dan zeggen ze: ja, sparen. En als er wel gevoetbald wordt, dan zitten ze er vier lichten bij. Ja, ik heb zoiets van, als je niet goed traint, kun je niet goed voetballen. Dus als je elkaar niet ziet, bijna niet. Het was echt, ik overdrijf echt niet, het was gewoon bijna donker. En ja, denk bij mezelf van, volgens mij bezuinigen we op, be op verkeerde dingen. Uh, en ik vind dat als de KFB een eis stelt van, je moet uh, zes contractspelers hebben. Want dat is nu de eis. Ja, dan kun je een beroep gaan. En wat Ron net zegt over de clubs die uh, er tegen zijn. Maar als wij met z'n vieren zitten, met z'n drieën, zijn we overal tegen. Maar zodra de KFB tegen over ons zit, dan houden we de drieën mond dicht. Mm -hmm. En dat is het grote, uh, de, of de, wat in mijn ogen de grootste uh, uh, stok. Waar KVB mee slaat. Want jullie komen niet met z'n allen. En ze komen niet met z'n allen. Echt niet. Nee, het is wat, maar dat zei Martijn ook al. Het is geen homogeen geheel in die uh, tweede divisie. Er zijn te veel eilandjes. We komen er vandaag niet uit, Martijn. Jouw beurt over de competitie dit weekend. Uh, nou, we hebben uh, morgen een, een, een vrije. Uh, vrij druk programma uh, Alles komt weer in actie in dit weekend uh, Morgen de, uh, om half drie hebben we de, de klassieker Tussen Edo en Marken In de, de tweede klasse A We hebben om, uh, om half drie ook In de derde klasse B VSP tegen Hoofddorp Maar we hebben ook de kraker Tussen Kagia en VVC ja, Dat is leuk hè? Ik hoop dat KGA dat wint worden. Ik hoop dat KGA wint uh, Dan blijft de competitie uh, open als, uh, als VVC wint Dan is het gespeeld Dan is het gebeurd ja en dan, dan, dan is het hopen voor Zandvoort dat ze, dat ze uh, uiteindelijk nog, uh, nog een toetje hebben na competitie. Ja. Want ja. Uh, uh, anders is het, uh, is het snel gedaan. Hé, hey, ik heb uh, in verband met de aankomende zondag een, uh, een berichtje gestuurd aan Jack van Gelder... dat hij beter maar thuis kan blijven. <laughs> Kansloos. HFC AFC. Hè? Ja. HFC, AFC. Wat een traditie zeg. Wat een mm -hmm. geweldige clash. Ja, de, de, de, de klassieke van de amateurwedstrijd uh, uh, ja. Ja, ja ik, uh, ik, uh, ik ben benieuwd. De laatste keer dat ze tegen elkaar speelden, zeg ik maar goed. Nee, de, de, de ene laatste keer was dat. Toen, uh, toen uh, weer probeerden ze natuurlijk allebei naar die, uh, naar die tweede divisie. Ja. Maar goed, er staat voor voor AFC, staat er veel op het, uh, op het spel nu. Ja, voor uh, AFC ook uh, hoor, die staan met drie punten voor ons. Ja, sorry, dat bedoelde ik ook. Ja, ja, uh, ja, dat moet, moet gewoon gewonnen worden. Ja. Ja, voor HFC bedoel je. Voor Hendrik ja, ja. Ferdinand ja. Cornelis, ja. Voor de koninklijke HFC. De koninklijke, ja, precies. Ja. Ik neem aan dat we je daar gaan treffen zondag. Uh, uh, na, na, nee, ik zelf niet. Wat? Een collega waarschijnlijk wel. Waar, waar ga jij naartoe zelf... dan, Martijn? Ik ben uh, bij uh, de kraker in de derde klasse tussen uh, Schoten en Bloemdahl. Ah, dat is natuurlijk ook een Dat is ook belangrijk. Dat ja. is er ook ja. een, hè? En als je gauw ja. de naam Schoten valt, weten wij dat jij er bent. <laughs> ja, heel vaak wel, ja. Heel vaak ja. wel. Heel even iets anders. Jij begint bij Schoten binnenkort met een heel nieuw project. Dat is wel interessant. Ja, we gaan uh, uh, op drie ochtenden in de week gaan wij vijftig uh, uh, sociaal geïsoleerden gaan we opvangen. Om, uh, om ze wat, uh, wat onder de mensen uh, weer te brengen. En uh, <coughs> ja goed, we zijn afgelopen week bezig kijken bij uh, een ander project in Haarlem uh, waar ze hetzelfde doen. En ja, dit, uh, dit, uh, uh, op deze manier zijn we toch ook uh, uh, maatschappelijk een beetje bezig. in ja, uh, dragen we een steentje bij in de samenleving. Voetbal in, in Haarlem bedoel je, .nl. Ja. Ja. ja. En je gaat de mensen ook zelf ophalen thuis? Nou, we hebben, we hebben de, be, de beschikking over een, over een busje. En uh, zolang, uh, ja, als mensen dat wensen... Dat, dat dan uh, kunnen we daar een bepaalde rol in spelen inderdaad. Ja, het is niet, uh, niet de standaardgang voor zaken... maar daar kunnen we wel iets in betekenen, dat klopt. Maar als ik opgehaald wil worden in Zandvoort, doe je het? Nee, je weet dat we je altijd kan ophalen. <laughs> Jij hebt een privé-chauffeur. <laughs> Martijn en jullie doen geweldige dingen website ja. voetbalinhaarlem.nl alle informatie over het voetbal in Haarlem en omstreken een Begeven? wekelijks uh, televisieprogramma een internet tv ja. programma ook nog en wat ook steeds meer bekeken wordt heb ik begrepen ja dat klopt helemaal, we gaan iedere week gaan we, gaan we langzamer omhoog en jullie hebben op de site columns en die worden geloof ik 25.000 keer gezien ja dat is wel een beetje bizar inderdaad die, we, hebben, we hebben een, een aantal columnisten die uh, iedere maand een eigen artikel schrijven. Uh, waarmee we uh, uh, bepaalde uh, of verschillende delen van, het, uh, van, het, van de voetbalwereld uh, raken. We hebben een scheidsrechter. Uh, nou, het, is echt, het, het is echt bizar. Dat, dat loopt als een, als een trein. Eén groot succes. Gefeliciteerd, man. Dankjewel. Ik heb nog één ander dingetje. Ja. Uh, we zijn, uh, goed, we hebben het al vaak gehad hè, over 10 juni. Onze, onze grote dag met de finale van de 123-cup. En ehm uh, de <coughs> en de wedstrijd tussen de, de Voetbonhalem All Stars en het RTL Zevenster team. Mm -hmm. En ook daarvoor een jeugdwedstrijd, die mag ik niet vergeten. Um, we zijn begonnen met de kaartkoop. Uh, als mensen naar Voetbon gaan, voetbalhalem.nl, dan heb je rechts op de pagina heb je uh, 10 juni, zie je staan. Ja. Klik daarop en daarop kun je um, uh, lezen hoe je aan, aan kaart kunt komen. Kaarten kosten 5 euro per stuk. En wat, en het, uh, het wordt gespeeld waar? RCA. Bij RCA. Bij RCA. RCA. Wat okay. is de waar van het verhaal dat Johan Neeskens komt? Uh, nu overval ik me een beetje. <laughs> <laughs> maar, <laughs> maar? Maar het, het blijft stil. Met een aantal leuke kosten, Hè? Huh? We zijn bezig met een aantal leuke gasten. Ja, dus Johan dus komt. Oké, okay, hartstikke goed, <laughs> jongen. Dankjewel. <laughs> Dag Dank Martijn. Dag Martijn. Hoi. Ik veeg tranen van mijn gezicht. Je hebt nog steeds je ogen dicht. Ik zou wel kunnen kijken. Nu voor me ligt Je leefde altijd al met de dag Maar de laatste tijd als ik je zag Had je geen zin meer om te lachen je Vroeg me af waar dat aan lag Want zo is het leven Gelukkig verdriet het werd je gegeven, maar je wilde het niet. Ben je nu gelukkig, of heb je nu spijt? Mis je de jaren dat wij samen waren, want dat was toch een mooie tijd? Vraag me af waarof je nu bent. En of ik je wel heb gekend. Want iets in jou waar ik niet bij kon. Is aan dit leven nooit gewend. Ik kon je iets meer van me op aan. En ik had dichter bij je gestaan. Had ik je dan iets kunnen zeggen Waardoor je dit misschien niet had gedaan De jaren dat wij samen waren, want dat was toch een mooi. En je hebt geen medelijden met Marco, want hij is alles kwijt, zo weet ik het niet hoor. Maar wat een mooie muziek, <laughs> jongen. Oh. De, hij was ooit alles kwijt, hè. Maar ja, is Ja, hij, hij heeft die drie dubbel terug. Dus. Ja, we hebben voor ons geen zorgen om Marco te maken. En ik, heb, ik moet je zeggen, ik heb hem natuurlijk in mijn uh, carrière bij uh, De Telegraaf als uh, popverslaggever uh, meegemaakt. Zijn hele opkomst, zeg maar. Altijd heel vaak uh, geïnterviewd, veel meegeweest. De eerste concerten in België bijvoorbeeld, dat stond hij in enorme zalen en zo. En uh, het was heel leuk dat, uh, ja, je probeert als artiest natuurlijk altijd toch weer aandacht te creëren. Want je kunt wel met je derde, vierde, vijfde cd komen. Maar ja, inmiddels kennen we het wel en hoe kom je dan onder de aandacht? En hij had dat op een gegeven moment, hij, ik denk zijn management, op een gegeven moment heel goed bedacht. Want toen dacht hij van, weet je wat ik doe? Ik selecteer een paar journalisten. En dan ga ik, laat ik die eens niet naar mij komen. En dan kom ik naar hun. Nou, je zult begrijpen dat toen hij bij mij voor de deur stond. <laughs> en aanbelde. Dat de halve buurt in Rapperoer was. Ja. Dat er uh, voor het raam stiekem uh, kindertjes kwamen kijken. Want Marco Bosato zat bij mij hier in Heemstede. Aan een tafel eh, te interviewen. Was een, was een, dat zijn nou goede acties, hè? Dat is ja, slim leuk. bedacht. Heel leuk. Zou de politici en, uh, ook moeten doen. Ja, en precies. Was, was, dus dat was dat nou gewoon uh, een idee van Jan Kannegieter? Jan was Nee. Toen... Dat we, ik weet niet precies wie het idee had, hoor. Ah. dat ik, neem aan dat ze dat bespreken van, jongens, hoe gaan we deze plaat in de markt zetten? En dan komt wellicht iemand met een idee van, zullen we het eens een keer andersom doen? Het was heel leuk. Ik heb een hartstikke leuke foto van. Marco, bij mij thuis met mijn kinderen die toen nog echt uh, uh, peuters waren, zeg maar, voor uh, de jukebox en uh, heel leuk. Dus uh, goed, maar goed, we hebben een beroemdheid aan de lijn. Een ja, zo die kan ook van grote zalen hoor. Ja, precies, ik zet, Joop ik zet de timer is. aan hoor. <laughs> Goedemorgen Joop. Goedemorgen heren. Wat moet jij een ongelooflijke fijne week gehad hebben dat sterk Lions de, ba de basketbalvereniging Amsterdam heeft weggespeeld. Dat is ongelooflijk. Alleen even, eventjes Ron, eventjes, uh, zeggen ja. van... Marco Bussato, die ken ik nog als leerling kok. Die leerling is leerling ja. geweest. Ja. Toen was hij nu eens begonnen met zingen. Heel lang geleden, Had ja klopt. hier vandaan wat op. Zo lang ken ik hem al. Ja, precies. Want dat was jij ook natuurlijk, hè? Ja, ja, ja. Uit, ja. bij mij in bij Hotel is leerling geweest. Ja, leuk. Hey, maar naar de sport. Ja. 89,67. Ja, ongelooflijk. Ongelofelijk. En dan is, speelt uh, Ron van der Meijen nog halve kracht. Ja. Want hij had nog steeds last van die pink die uit die kom schoot. geschoten. Die zat ook helemaal scheef trouwens, die pink. Mm -hmm. En de uh, tweede helft heeft hij eigenlijk niet gescoord. En dan scoort hij gewoon 29 punten in die eerste helft. Zowat alleen maar in die eerste helft. Grandioos optreden. En ook Niels Krabberdam, geweldig. En uh, uh, Sander uh, Verboom, super. Tien uh, vrijworpen uit 10 pogingen. En uh, Robert de Pierik, uh, 12 punten. Super, geweldig elf gemotiveerd tot echt in de tenen. Ja. Ik heb ze zelf zo gemotiveerd zien spelen. Het was een harde wedstrijd en gelukkig stonden er twee goede arbiters op. Die hebben het stevig in de, in de hand gehouden. En uh, Amsterdam vond dat niet prettig, want Amsterdam is gewend om stevig te spelen. En die worden met name in de thuiswedstrijden de handen boven het hoofd gehouden door ja. hun eigen arbiters. Ja. En hier waren ze, kwamen ze die tegen. En op een gegeven moment aan het einde van de wedstrijd stonden ze we met drie spelers. In bijna twee jaar competitie heeft uh, Lions één keer verloren. Dat was de uitwedstrijd uh, ja. in Amsterdam met 66-61. Ja. Werden ze er toen ingefloten eigenlijk? Nou, ik heb toen... Uh, uh, ik heb gehoord hoe die wedstrijd verlopen is... door iemand die heel betrouwbaar is... die regelmatig uh, en heel, ho heel hoog heeft gefloten. Hij zegt... Uh, die arbitrage, daar klopt er helemaal niets van. Rond van der bij moest er gewoon uit, want Lyons had een voorsprong genomen met nee. vijf punten. Ja, en dan ja, word je er gewoon uitgefloten. Ja. Dat kan heel makkelijk. Als jij al iemand aanraakt in principe, maak je al een persoonlijke fout. Dan ja, nou moet je dat natuurlijk met, met een behoorlijke marge nemen. Maar ja. als je dat echt strikt gaat doen, dan is iemand binnen de kortste keren is naast met vijf fouten. Ja, oneerlijk dus. In de strijd om het kampioenschap moest Leijens dus winnen van Amsterdam. De NBB hanteert, de basketbalbond hanteert... bij gelijke eindigen van twee ploegen op de eerste plaats... het onderlinge resultaat. Nou, daar werd verloren met vijf punten. Dus je moest met meer dan vijf punten winnen. Het werd 89-67. Ze ja. rennen richting kampioenschap. Ja, eigenlijk wel. De enige die nog een klein beetje roet in het eten kan gooien... dat is KTC uit Overveen. Mm -hmm. Die wedstrijd hebben ze thuis moeizaam gewonnen... Mm -hmm. Maar ik denk dat als ze zo spelen, zoals de afgelopen zaterdag... dan moet dat ook een kat in het bakkie zijn. Die wedstrijd is volgende week overigens gewoon... De 25e, ja. Ja, ja. ja, En uh, ja, het is dichtbij, dus ze gaan er lekker naartoe. Uh. Ja. En, en zondag spelen ze thuis tegen Kudelstaart, hè? Ja. Of in... Sorry, in... Nee. Spelen ze nou thuis of niet? Nee, uit. Uit. In ja. Kudelstaart tegen de BV Asmeer. Ja. Ja. Heb je nog meer nieuws, uh, Joop? Ja, ja, en dat hoorde ik pas later eigenlijk. Dat heeft dus ook niet in de krant gestaan. Joelle Omen, jou wel bekend, neem ik aan, onze 14-jarige karateka, die is met het team van um, Kenamu uh, bij de clubkampioenschappen van de, de karatebond, karatebond, karate do heet dat geloof ik, um, in haar eigen leeftijdscategorie uh, tweede geworden en in de categorie hoger in de U 18. He, dus zijn ze kampioen geworden? Dus zij hebben weer een kampioenschap mogen aantekenen. Oh, wat leuk, hartstikke leuk. Nou, ja, geweldig. Hey, ik wil het nog even met jou hebben over 25 en 26 maart, want dat wordt weer het sportiefste weekend van Zandvoort. Ja. Maar ja, uh, ja de, de inschrijving die sluit bijna, hè? Weet je er iets van? Ja. 13 maart sluit de inzending, dat is uh, komende maandag. Oh. Uh, dat doen ze altijd op maandag. Ja. Maar de, ik heb al uh, vernomen dat er um, zo goed als meer. Uh, het gaat niet over een week geleden. Meer inschrijvingen zijn dan vorig jaar. Uh, de 30 van Zandvoort die had vorig jaar uh, nee 6700 inschrijvingen en die zit nu al op 7000. Wow. Dus dat gaat helemaal goed. En de, de, de halve marathon is ook heel veel belangstelling voor Met name ook uit het buitenland. Want het is eigenlijk een van de eerste halve marathons van het seizoen. Ja, en dan kan je jezelf wat testen natuurlijk. Ja. Heel belangrijk. Nou, we krijgen dus de tiende editie van de runners, World Zandvoort Circuit Run. Ja. We krijgen de fietsprestatietocht omloop van Zandvoort met afstanden 45, 80 en 120 kilometer. Ja, cool. ja, het wordt geweldig, hè? Ja, super. super. Okay. En dan heb je ook nog uh, dan die, die wandeltocht, de 30 van Zandvoort. Daar mag je trouwens ook tegenwoordig voor de 18 kilometer in krijgen te veel vindt. Ja. Helemaal goed. Uh, die je allemaal in het centrum. En dat is allemaal feest. Uh, de burgemeester die onthaalt vaak de eerste wandelaars. Ja. Uh, met, met bloemen wethouders erbij. Uh, muziek erbij. Uh, Vlaggen, muziek, van alles nog wat. Uh, ook de, de horeca die, is, die uh, doet er een uh, stukje mee. Die, uh, die hebben vaak een, een speciaal minuutje voor een speciale prijs. Er feest gewoon in Zandvoort op, uh, op dat weekend, het laatste weekend van uh, maart. Ja. Maar voor alle voor onderdelen, voor het sportiefste weekend van Zandvoort... geldt dat maandag 13 maart de laatste kans is om in te schrijven. Alleen ja, alle... kinderen die meedoen ja. aan de kidsrun... die kunnen tot het laatste moment inschrijven. Hè? Dan kan je het de ochtend zelf nog uh, inschrijven. Uh, dat is een goed, uh, goed ding, denk ik. Om zoveel mogelijk jeugd uh, aan het bewegen te krijgen... Um, de hele kleintjes die lopen een klein stukje door de Tarsenbocht... Uh, ja, geweldig, uh, uh, geweldig. Dan gaan ze terug naar, naar het rechte end. En de wat oudere jeugd, zeg maar, tot de jaartjes, uh, 12, 13... die gaan een heel rondje lopen, dus het is iets meer dan 4 kilometer. Inschrijven lechampion.nl Zandvoort won met 10 uh, 3, gaan we het niet over hebben. Dat had minstens 20-3 moeten zijn. De handballers van ZSC hebben gewonnen. Uh, Dennis de Borst en Pim de Riet winnen de WEK... Kortom, ja. we hebben weer een fantastische en, week achter. Uh, de rug. zonder print het hockey ook weer. Oh, hartstikke goed. Dankjewel, goed. Jo. Dankjewel jo. Dankjewel, Jo. Graag gedaan. Oké. Okay. Okay. En Hi, uh, luisteren we u graag weer het volgende uur.